Nieuws van 5 uur. Mark Hokker met het Nationaal. De rechter die gisteren door Geert Wilders in het proces over de minder Marokkanen uitspraak is gevraagd, kan blijven zitten. Dat heeft de wrakingskamer van de Haagse rechtbank beslist. Wilders en zijn advocaat vinden dat Eliane van Rens vooringenomen is. De rechter zou zich gisteren partijdig hebben gedragen tijdens de ondervraging van deskundige Paul Cliteur. Van Rens heeft in een brief aan de rechtbank erkend dat ze een fout heeft gemaakt maar vond dat geen reden om haar van de zaak te halen. De wraakingskamer is dat met haar eens en daarom kan ze blijven zitten. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is bij een protestmars van tienduizenden conservatieve moslims een dode gevallen. De demonstranten eisen dat de christelijke gouverneur van de stad opstapt, omdat hij de Koran zou hebben beledigd. Het protest liep uit de hand, waarna de politie met traangas op railschoppers schoot, zeker zeven mensen raakten gewond. De PvdA-ministers Bussemaker, Plasterk en Dijsselbloem... zijn geïrriteerd over de actie van PvdA-kamerlid Monash. Die willen motie van wantrouwen van de oppositie... tegen het eigen VVD-pvda-kabinet steunen... omdat het kabinet misschien toch het samenwerkingsverdrag... met Oekraïne wil tekenen. Nabestaanden van twee Molukkers die bij de treinkaping... bij de punt werden doodgeschoten... hebben bij de rechtbank schadevergoedingen geëist. Het gaat om 20.000 euro smartengeld van de staat en 35.000 euro... De Molukkers kaapten in 1977 een trein bij de Punt in Drenthe. Mariniers maakten een einde aan de actie. Daarbij kwamen twee gegijzelden en zes kapers om het leven. Samsung roept 2,8 miljoen wasmachines terug. Het gaat om een zogenoemde variant die niet wordt verkocht in Nederland. Voor een Samsung is er een probleem met de machine waardoor deze overmatig kan gaan trillen en de bovenkant los kan schieten met een explosie als gevolg. Het weer bewolkt en vooral in het noorden en westen bijen geregen. In het zuidoosten ook af en toe zon. Vanavond en vannacht gaat het op meer plaatsen regenen. In het weekend blijft het wisselvallig met soms zon, maar ook enkele bijen. Smiddags wordt het 8 tot 11 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Het is een iets minder drukke avondspits dan gebruikelijk op vrijdag. De meeste dagelijkse files staan in het midden van het land. En op de A10 eh, is een ongeluk gebeurd in de Koentunnel en daardoor is er één tunnelbuis dicht. Dat veroorzaakt vooral file op de aansluitende A8 en het verkeer vanaf de A8 wordt dan ook omgeleid via de noordkant van Amsterdam over de A10 Noord en dan via de Zeeburger Tunnel. Op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Harmelen en Bunnik 9 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij, maar de vertraging is nog een half uur. Op de A13 Den Haag-Rotterdam, tussen Delft en Berkel een rode reis, een half uur vertraging door een aanrijding, ook daar zijn alle rijstroken weer vrij. En de nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A28 van Utrecht naar Zwolle, tussen Soesterberg en Nijkerk, 14 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 goedenavond. Luisteraars, het is weer vrijdag. En het is weer tijd voor Zandvoort Door. En ik ben vandaag met mijn vrienden Toet en Ronald. Dus het kan weer een gezellige boel worden. Nee, nee, Toet Toetie heeft wel buien, maar ze heeft lachbuien. <lacht> en in de box staat natuurlijk weer een kleine Toetje. <lacht> Wat gaat u beleven deze twee uur? Veel leuke muziek natuurlijk. U hoort een hele hoop over Zandvoort en de directe omgeving. En de column van Nel Kerkman. En alles wat erbij hoort. En het weer voor het komend weekend. En ik mag zoals altijd het eerste plaatje uitzoeken. Wat een beelde is dat, hè? En ik heb een hele oude uitgezocht. Maar het is een, een oude zanger van de Motions met een nieuwe plaat. Rudy Bennett. Still in the game. Jij bent wel dan, het is wel met een binnenkomertje dit, hè? Nou, dan ben ik een keer aardig tegen ja. <laughs> nou, kan je. Nou, kun je nagaan als die niet Hé, we gaan kijken vandaag ook voor een nieuw item, hè? Ergens ja, dat ja. ja, ja. gaan we even doen. We gaan het gedicht gaan we vergeten. Ja. Dat, uh, eigenlijk hebben we daar wel genoeg van. Dus we hebben, jij hebt een mooi nieuw item heb jij, uh, uitgezocht voor ons. Ja. En dat gaan we mooi eventjes kijken of we, of we dat of, leuk ja, vinden. Ja, kijken of het leuk is en ja. dan... Uh, als het niet leuk is, dus dan gaan we gauw we weer wat anders doen. Ja, dat bedoel ik. Nog? We zijn ze soepel als wat. Oh he? man, je hebt no. geen idee. No, no. Gaan <laughs> we meteen door? Ja, gaan we door, ja. Dacht ik al. Uit ja, de tijd dat er nog geen routefilters waren. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, dat is te horen ook. Is jouw tijd? hè? Ja, mijn tijd. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja geweldige muziek toch? Misschien. Ja. Vind je het ook stil? Ik laat jullie even alleen met deze onder Dus oh? het is niet uit mijn tijd. Ja, want het doet iets. Ik zit ja. ruim voor nou, mijn tijd. Buien. Geen eens lachbuien. Nee. Ja, die komen nee. nog. Die komen. <laughs> ik wou iets vertellen over zaterdag 5. Dus morgen en zondag is er het jaarlijks terugkerend hoogtepunt op de evenementenkalender van Zandvoort-aan-Zee... en het is Nationale 50-plus-weekend. Het weekend dat helemaal in het teken staat van de actieve 50-plusser... vindt jaarlijks plaats in het eerste weekend van november. De Zandvoortse ondernemers organiseren een keur van lekkere, spannende actieve en creatieve activiteiten en workshops... en bij de grote aantal winkels, restaurants en cafés kunt u genieten van leuke kortingsacties. Zodra het programma bekend is, kunt u een overzicht vinden op www.nationale50plusdag.nl En hier vindt u ook uh, de overzicht van de activiteiten. Wat te denken van gratis wandelingen met de gids over circuitpark Zandvoort... door de Amsterdamse waterleidingduinen, op zoek naar herten of door het Oud Zandvoort. Voor sommige activiteiten dient u zich wel van tevoren te melden. Wees er snel bij. Natuurlijk bent u tijdens deze 50PLUS weekend van harte welkom bij VVV Zandvoort... voor een gratis goodiebag vol met kortingsbonnen en cadeautjes. Toet kijkt meteen Oehoe. voor kortingsbonnen. Ja, ja, korting, gratis. Ja. Ja. Hey. Zin in 50PLUS is zin in Zandvoort. En zin ja. in Toet. Ja, want ik ben ook 50PLUS. Ja. Maar dan klinkt het weer heel raar, hè? Nee, toch. nee, want je kan 50 in een paar maanden zijn. Dan ben je al 50PLUS. Ja. En ten opzichte van ons is dat heel, heel jong... Ja, ik begrijp het wel. Hoor. Spreek je even voor jezelf? Uh, oh neem me niet kwalijk. Kleine Karl-Snuiter. <laughs> Rammelen met die potten en pannen. Ja, ja. Zandvoort eet smakelijk. Ja. Nou, het is kwart over vijf. Als... Ja, maar dat zijn mensen die vroeg eten. Nee joh, Jawel. niet zo vroeg toch? Wat Jawel. Ja. Maar ze allemaal wel met potjes en pannetjes, nu hoor. We zijn toch aan het koken? Nee, ja, natuurlijk wel. Oh ja, ik ben Een niet zo van het uh, zes uur hotje idee aan tafel. Nee, Daar maar, ben maar aan, ik nooit nou, koken duurt al twintig minuten. Ja, twintig, maar het is nu ja, kwart over vijf. Ja, maar je moet ze nog schillen ook dat nee, doe ik wel een half uur over. Oh, dan ga je vast met je potten rammelen. Mm -hmm. Ik rammel altijd met de mm -hmm. potten. Dan weet, weet, weet. weet Jan hier niet dat ik bezig ben. Oh, help. Toet, Toetje snijdt aardappelen. Oh, ja, wij eten blokjes. Blokjes. Blokjes. Wij ah, eet ja. blokjes. Ja, aardappelen. Nou. Erg, erg lekker. Ja? Ja, zeg maar zo. Ja. Je hebt ook van die zakjes. Zakjes. Voorgekookt. Oh, die net is nog makkelijker. Dat duurt dat geen. Dat doet hij altijd. Dat duurt geen twintig minuten. Hij is lui hoor. Hey. Uh, maar we proberen het nieuwe item erin te gooien. Ja, laat eens, laat eens horen wat jij ervan gebrouw hebt. Ik had bedacht uh, uh, smoelenboek onzin. Uh, gewoon tekstjes van Facebook. Facebook rubbish. Ja. Maar dan in het Nederlands. <laughs> ja, precies. Hè? Ja, ik denk ik taal. het Voor de Engels taal. Ja, ik ben blij dat je denkt. Dat is een enorme vooruitgang hè. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Hé, hey, maar uh, het is hè? Dan kom je bijvoorbeeld tegen van uh, die, die vriend en ex-vriendin. Ex-vriend, ex-vriendin. Dus uh, ex-vriendin. Je vindt nooit meer zo iemand als ik. Vriend, nou, dat is wel de bedoeling. Nee, hè? Het staat toch van die die ding? Of die uh, twee vriendjes. Uh, dat staat allemaal op Facebook, hè? Dus ik verzin dat niet zelf, hè? mensen denken van, nou, zeg jij nou? Nee, ik verzin het niet. Oh, dat, uh, meneer Gubbels, die roept dat ook wel eens. Ja, ja, dus ja ik verzin het niet, hè. Ik verzin, ik verzin het niet, hè. Niet, hè. Ik nee. verzin het niet, hè. Twee vriendjes bij elkaar. Ja. Jouw moeder is zo lelijk. Zelfs de Bildo heeft Vi Viagra nodig. Nee, hè. Ja. Hans heeft de er Bilde bij. Ach, oh, heerlijk. Ah. Ik dacht dat je aardig zou zijn vandaag. Bent van jou toch Over oh, mij wel Maar, um, Ro, ik vind het een leuk nieuw item. Yep. Welkom. Okay. wel. Ant. Ik ga er nog even over nadenken. Ja, bij mij zakt dat niet zo snel. Doe dat. Hè. Heb je ook geen. Nee, nee, ik ga het niet zeggen. Nou, zeg het in. Nee. nee. Je mag het zeggen hoor. Nee. We doen eerst muziekje, <laughs> dan heb je bedenk daar. Ja. I will be strong, I will be faithful, cause I'm counting on Het is, het is jammer dat onze luisteraars het niet ziet eigenlijk, hè? Hoe ze mee zitten zingen, hè? Uh, Je niet, weet niet, niet of niet mensen zien, kijken. Ja, ja, ja, ja, dat is waar. Maar ja, ze kunnen, ze kunnen niet goed in je gezicht kijken, zo. Denk maar dat hoeft ook niet. En Sommige, sommige dingen hebben ook voordeel. <laughs> ja. hij, hij is toch echt niet aardig vandaag, hè, vind ik wel. Ah, nee, maar dat merkte ik al toen ik hem ging ophalen van de dialyse. Dan heb ik hem aangekeken van, oh mijn god, wordt het zo'n middag... Ja, toen en, en verleden week ja. was, je, was het een wilde avond. Ah, dus nee, we, ja, wat wil je nou? Ja, manier? precies, ernstig nou. hè? Ja. Ja. Ja. ja. goed. We gaan gewoon door. Ja, ja hoor, we gaan het v even v hebben over is. Nationaal Kunstweek. Nee, nuttig. Kunstweek. Oh, nee. En het Landelijk Atelier Weekend. 5 en 6 november gaat het over. In de regio worden tijdens de Nationale Kunstweek van 5 tot 13 november en het Landelijk Atelierweekend 5 en 6 november extra activiteiten georganiseerd. Zo ook in het Zandvoorts Museum. Daar vindt u een mix van cultuur, historisch erfgoed en het de... Wat ben je allemaal aan het doen? Dan? Ja, hij hij maar een mixen, mixen. Ja, ma ja, Oh, hij is aan het mix. Oh, dat was wel een aparte ja. beweging. Ja. Goed. We gaan er um, ook niet verder op in. Daar is dus uh, te zien de thematentoonstelling Hedendaags Realisme anno 2016. Op 5 november is er om twee uur s middags een gratis rondleiding over de Expo Hedendaags Realisme. En om half drie uur is er uh, ook gratis een gastvrij thee en koekjes aan de stamtafel. En om drie uur s middags is er wederom gratis een pianoconcert door Marja Vos. 6 november is er om 14 uur wederom een gratis rondleiding. En weer om half drie een gratis gastvrij thee in koekjes aan de standtafel. En om drie thee. gastvrij zijn. Gastvrij thee. Iedereen houdt, ze weer... Iedereen houdt zijn gas in. Dus misschien met bubbeltjes. En om drie uur s middags weer een gratis live jazzconcert. Dit keer van Pit Hermans en de Jazz Cats. Nou, is dat We... niet leuk? Ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, toch? Ja, nou. zeker. De locatie is het Zandvoortsmuseum aan de Zwaleweestraat nummer 1. En voor een eventueel telefoonnummer 023 57 40280. Timmeren wel aardig aan de weg, hè, het Zandvoortsmuseum. Vind je niet? Ja, vind ik ja. wel. Ze zijn nu ook zelfstandig, of niet? Ja, ik vind dat daar meer mensen ik heen me moeten herinneren. gaan. Ik ben er wel Heus, Het ziet er nou, inderdaad deze... heel aardig uit. Ja hoor, het is wel uh, heel Ja, kom, dus Jij komt nog wel eens ergens, is het niet? Jongen, ik hou van cultuur. Oh. En van Zandvoort. In en midden. van Zandvoort. Oké. Okay. Nou, eh, ik vind eh, zandvoort gaan rammelen met die potten en pannen Dat wel beter dan. Dat deden ze toch al? Nee, de vorige nummer waren ze heel zachtjes, rustig, beheerst oh, en bedroefd. Ah, en nu moeten ze gewoon met een pol hepel de pollepel en van door het huis heen. Lekker meedrummen op die pannen. Ja. Van de week, van... Nel Kerkman. Volgens mij, dus volgens Nel Kerkman... Voordat je het weet ben je in de herfst van je leven. Ik kan het allemaal nu maar bijbenen. Vooral in Zandvoort gebeurt het draaien ook veel sneller. Hoe dat mogelijk is, ja, geen idee. Maar de week is hier zo voorbij. Elk weekend is er wel iets te beleven in het dorp. Neem nou eens afgelopen weekend. Er was een gezellige Zandvoortse traditie met een wedstrijd in garnalenpellen... Ik was er niet bij, want ik heb iets anders te doen. En trouwens, ik eet die beestjes sneller op dan dat ik ze kan pellen. En dan op zaterdag en zondagmiddag twee geweldige concerten... en overal groepen bridgers die meededen aan een bridge drive. Nou, dat zijn toch best veel evenementen in een dorp. Verder wordt de planselectie van wie van de drie van het Watertorenplein... voor de gemeenteraad verdraaid lastig. Van de OPZ is de keuze destijds door middel van een advertentie al bekend. En ook de VVD heeft een brief ingediend met veel vraagtekens over de selectie van het college. Uiteraard zijn de omwonenden het oneens met de voorlopige keuze. Zij zullen alles op alles zetten voordat er een schep in de grond gezet wordt. Maar ach, de watertoren zakt wel vanzelf in elkaar. Een flinke storm en er zit geen steen meer op de muren. Ik ben uitgedraaid. Tot volgende week. A... Dit is ZFM. ZFM. Ja, hij Be weak, keep us strong. Struggle on. Ik draai deze even tussendoor. Dan kan je de scherfjes van die plastic dekseltjes weer een beetje opvegen. Ja. Waar heb je het over? Over het rammelen en met de potten en de zo. Oh, evenzo. dat bedoelt -ie. hij. Hij, <laughs> hij, ja, hij is meestal verder ja, dan ik ben. Sorry, ik, ik ja. weet dan. Ja, jij weet weer hoe hij is natuurlijk. Hoe hij in kronkels denkt. En ja. dan volg ik gewoon ja. in kronkels mee. Ik kan dat. Ga eens wat nuttigs vertellen. Ja, Bimmerworld. Nee, nuttigs. Is hartstikke cool. nuttig. Vorig jaar voor twee keer het evenement Bimbers World plaats. Eenmaal in Wezen en daarna in Zandvoort. Dit jaar komen beide evenementen terug op de kalender. Op 6 november is de herhaling van de succesvolle Zandvoortse editie. Ook met show paddocks, sprinten en vrijrijden op het circuit. Dat lijkt me zo gaaf. Oeh, dat lijkt me met, echt leuk. Met, met, met, vrij, een, scoot, ja, goed, met, met een scootmobiel, scootmobiel. Ja. Rijden. Nou, desnoods kan oh. me niet stelen. Ik ga er wel overheen. Nou, ik zal je de website geven. Dat is wel ja, makkelijk. Kreugel. Even kijken. Ja. www.bimmerworld.eu En de locatie? Juist. Circuit Park Zandvoort. Burgemeester van Alvenstraat 108. En het telefoonnummer zal ik je ook geven. Dan kan je je bellen. 023 5740 740. Zo snel kan ik niet schrijven hoor. Mag die nog een keer? 023 5740 740. Dank je En de website is www.circuitparkzandvoort.nl Je vergat de punt, maar dat geeft niet, dat weten mensen wel. Ja, het is wel opvallend dat als hij het moet herhalen, dat hij meteen in zijn eigen tempo terugvalt. Hè? Ja, gaaf hè? Ja. Wat do you need to... <laughs> met zo'n masker op slaap. Ik maak het wel herrie. Ja, dan lult ze ook niet zoveel meer in de slaap. Ze doet het overdag al. Dan Aaf, ze, he? Begin ze s'nachts ook Maar doen. Weet je wat het voordeel is? van S'nachts nacht, s gaan ze vaak geheimen vertellen. Hè? En daar moet je toch wel heel alert op zijn. Nou, je schijnt mij alles te, gewoon op een rustige manier te kunnen vragen. En dan geef ik echt overal antwoorden op. Als je slaapt? Ja. ja. En dan is het zinnig. Overdag is het niet zinnig. <laughs> ja. <laughs> Hey, nog even, net viel dat al even, werd het al even genoemd, het garnalenpellen. Het Open Nederlands Kampioenschap is natuurlijk geweest. En ik vond het zo'n leuk stukje dat ik dat nog eventjes uit de, de krant vandaan pluk. Uh, voordat de doorgewinterde deelnemers aan het Open Nederlands Kampioenschap garnalenpellen aan de beurt waren, had de directie van het strandpavillon Talassa de Syrische en de Eritrese bewoners van het Spalier uitgenodigd om eens mee te maken hoe deze zandvoortse lekker nou op tafel komt. Ze hielpen eerst de ganalen uit zee te halen, leerden vervolgens ze te koken en hoe je ze moet pellen. Het is een mooie traditie die de vrijwilligers graag aan de nieuwkomers wilden laten zien en laten proeven. Ze moeten natuurlijk wel weten wat Nederland inhoudt... en dit is natuurlijk een heel groot onderdeel uit onze cultuur hier in Zandvoort, al dus een medewerker. Zichtbaar genoten de nieuwe Zandvoorters van de gelegenheid en met name de kinderen. Maar hebben ze daar waar ze vandaan komen geen ganalen dan? Zijn die daar niet? Uh, uit een bakje of een potje, denk ik. En ik denk dat uh, Waarschijnlijk nee, de, meest, het zuur. de meeste Marokkaanse dames die kennen de, de Hollandse kanaal heel erg goed. Want die gingen met schepen bijvoorbeeld Die kant op. Ja. Werden daar gepeld en dan kwamen ze weer terug. Ja, op. dus het moet eigenlijk helemaal niks nieuws voor ze zijn. Nou, er zit een verschil tussen Syrië en Marokko. Ja, dat is wel. Als je dat moet lopen, dan ben je nog wel even onderweg. Nee, maar goed. Ik, ik vind het een heel leuk initiatief nou, dat dat, dat natuurlijk, gedaan hebben. dat is ook ja. Hartstikke ja. goed. En alles ja. wat jij vindt.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 En ze waren er nog man, zitten. Man, man, man, Ja, je moest er niet aankijken als ze zingen. Nee. Is dat zo? Oh, nou. Ja, maar ze zingen ook met vuur, hè? Nou. Ja, denk er even om. Binnenbrandjes. Kijk, dat bedoel <laughs> ik. Uh, even wat zinnen. Zandvoortse Rommelmarkt. Zondag 6 november van 10 tot 4. Op zondag 6 november is het weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden. Alsmede antiek, curiosa, verzamelingen, boeken en nog veel meer. De bar van Theater de Krocht zal de gehele dag geopend zijn... zodat u na uw aankopen hebben gedaan... een heerlijk kopje koffie, een drankje en of een broodje kunt genieten. Er zijn nog een aantal plekjes vrij om je spulletjes te verkopen. Opgeven kan via gmail.com. De toegang is voor de mensen gratis. En de telefoonnummer is 06 06 194 27. 070. En de website is www.onair-evens.nl. Gewoon even Roy van Beuring op zoek op Facebook, dan kom je er ook uit. Ja, dat is altijd goed. Die Komt jongen goed doet hem. trouwens ook veel even zo. Ja, leuk hè? Zo. Echt heel leuk. Heel veel evenementen. Ja, hij zit ook bij, bij ons ja. geloof ik. Ja. CFM is um, de let, uh, Rijk. Ja. Ja, ja je zit me aan te kijken van wat is dit dan? Ja, dan ben jij weer bezig met muziek als het goed is. Dat zijn die jongens met die lange haren, toch? Ja. Heb ik niet. Nee. Nee. Doet nee. wel. Oh, je je, je neusharen beginnen aardig. Uh... ergens op Facebook in een filmpje. Dan zie je ook hun ware leeftijd. En deden ze ook, niet dit nummer, maar een gelijk nummer. Dan ging ze een beetje headbang. Maar had ze nog steeds van het lange haar, of niet? Nee, het is wat korter bij ze. Maar je hebt wel, als je naar ze kijkt, ga nou niet headbangen. Want je breekt wat of er valt meteen iets af wat je niet wil. Ze scheurt me alle ja. kanten in ook en zo. De poppen. Wie, wie schreef hun liedjes? B Bolland en Bolland, geloof ik, hè? Nee, nee die heeft wel een nummer geschreven. Uh, Weer in the Army nou. Oh, ja. oh, oh, ik dacht dat ze eigenlijk alle nummers geschreven nee, hebben. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee. We hebben nog een hele beroemde plaats genoten, hè? Wisten jullie dat? Nee. Uh, Alex Miesembeek is uitgeroepen tot de beste kaaskenner van Nederland 2016. Ja, tijdens de wedstrijden van het Nederlands Nationaal Kaaskeurcongres, het NNKC... verzamelde hij voldoende punten voor het Gouden Medaille Detailhandel. Miezebeek is eigenaar van de kaasspecialiteitenzaak Alexanderhoeven, Kaas en Noten in Heemstede. Deelnemers moeten bij deze wedstrijden een aantal kazen blind proeven. En tijdens de keuringen krijgen de deelnemers afkomstig uit de kaasindustrie handel, speciaalzaken, retail en kennisinstituten... en aanverwante organisaties, tien kaasborstels voorgezet. De keurders met het, uh, die het beste de soort, de leeftijd en de smaak... en de kwaliteit kunnen omschrijven, die vallen in de prijzen. En Alex deed dat dermate goed... dat hij zich een jaar lang de beste kaaskenner van Nederland... detailhandel mocht noemen. Ja, dat lijkt me ook leuk. Nou, stoer toch? Dat vind ik, dat vind ik hartstikke goed. Nou, als ik het goed begrijp, dan heb je soort zo meteen wedden dat... En dan kan Alex... Die is geweest, uit, hè? Alex kan dan uit tien verschillende mensen... De, precies de tenen van zijn broer vinden. Van, van Leo. <laughs> ja, van maar, onze Leo. Kijk jij naar dat programma trouwens? Nee. Ik heb ja. hem wel gezien. Ja. De kaaskerhart. Nee, dat bedoel ik... Oh, nee, nee, dat bedoel ik niet. Naar de... Waar hij het over had over de televisie van de... Ja, dat zei ik ook. Dat. Oh, dat Daar dat. Daar was die kaaskenner ook. Oh, dat was hij ook? Nou, dat was hij niet waarschijnlijk. Maar, oh. uh, ik weet de naam niet meer van die meneer. Maar die heeft inderdaad uit heel veel kazen allerlei borstels geproefd. Ja? En dan wist hij het soort. Het uh, bouwjaar type smaak en nou, nog iets. Dat vind ik knap Hier, hoor. Echt heel dat vind leuk. ik hartstikke knap. Maar we kwetsen weer te lang. De muziek ja. is alweer ingestort. Ja, ik zeg verder niks, hè. Can you say you belong to me? it is my, my, my. Imagine how the world could be So very fine. so happy together.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 ja, ja, is... ja, die, jij mist een rood lampje, maar Nee, wij dan een klinkt het weer anders. Nou, het is toch een rood lichtje? Ja, dat is, dan je is zegt dat goed toch een hoor. rood lampje? Hij denkt het verkeerd. Ja, hij denkt meteen niet. Wallen zo. Ik zag het aan je ogen. Wallen onder ogen. Heb ik Wallen onder je ogen? Hij heeft Wallen onder je ogen. Ja. Man, dat is druk met die toeristen onder ondermogen. Goed. We gaan een verzoekplaatje draaien. Deze is voor Jannie, hè? Ja, zeker. Man, dan zit jij onder de plak. Ja. Dat is jammer natuurlijk dat ze Jannie heet en geen Bernadette. Nee, niet? nee, nee. nee. Maar ze heeft wel smaak, hè? Ja. Ik zag dat je moest <laughs> denken. Je wou wat rotte opmerking nee, maken. Ja, nee, nee. Nee, ze is er niet bij, dus dat kan niet. Oh, oké. Okay. Hé, hey, uh, we zijn er alweer bijna met de ja. eerste uur. Ja, Dus uh, we zien elkaar weer uh, achter de uh, reclame. Nieuws, reclame. Achter de geranium. Zo die, net als van weer die, die, ja, Salse dat Wat Salseveria, ja. Hans. Dat de geraniums. Hebba. Die heb ik al mijn We, kinderen gegeven. Ja, want nou, ik wil nee. er niet achter gaan zitten. Ik wil zeggen, niet doen Je hoor. kijken naar geraniums. Niet opeten. Zelfs hoor. niet kijken. Nou, Hebba. Ssss, misschien.